Uur. Dit is Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. De orkaan Mangkut heeft veel schade aangericht in Hongkong... en er zijn ook berichten over gewonden. Maar het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Mangkut heeft de stad niet direct getroffen... en trekt nu verder naar het zuiden van China. In de baan van de orkaan liggen ook twee kerncentrales. Daar geldt de hoogste staat van paraatheid. Uit voorzorg zijn, zijn uit enkele Chinese steden... zeker een half miljoen mensen geëvacueerd... Mankoet richtte eerder vernielingen aan in de Filipijnen. Daar zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Ook worden er nog mensen vermist. In Delft doet de politie onderzoek naar een schietincident. Er zou zijn geschoten op koffieshop The Game. In mei werd dat pand ook al onder vuur genomen. Burgemeester van Bijsterveld is geschrokken en maakt zich zorgen. In de loop van de dag overlegt ze met de politie over wat er moet gebeuren. Ik denk dat heel Delft het heel vervelend vindt, zei de burgemeester. Zangeres Anneke Greunlo is overleden. Haar grootste hit was Brandend Zand... waarmee ze in 1962 wekenlang opeen stond in de hitparade. In een carrière van ruim 50 jaar verkocht ze wereldwijd 30 miljoen platen. Andere hits waren onder meer Surabaya en Paradiso. Alleen al in 1963 ontving ze vijf gouden platen... goed voor een vermelding in het Guinness Book of Records. Anneke Greunlo was 76 jaar. De Keniaan Eliud Kipchoge heeft in Berlijn het wereldrecord op de marathon verbeterd. De 33-jarige Olympisch kampioen van Rio de Janeiro legde de 42 kilometer en 195 meter af in 2 uur, 1 minuut en 39 seconden en dat is 1 minuut en 17 seconden sneller dan het oude wereldrecord. Dat werd vier jaar geleden gelopen door de Keniaan Dennis Kimetto ook in Berlijn. Het weer, wolkenvelden en zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noorden mogelijk nog een lichte bui. Het zuiden krijgt de meeste zon en het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 too oh Tomorrow at night, did she decline? No. To the best, flip it And I, oh, I, yeah Hope that you care Cause I'm a man who'll always be there I'm not a man to play around, baby Cause a one-night stand isn't really fair From the first impression going, You don't seem to be like that Cause there's no need to check But there'll be plenty time for that From the subway to my home Airlines ringing off my phone Is just call me, call me